Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Gaza zijn drie Palestijnse politieagenten gedood. Dat zegt het door Hamas geleide ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza. Volgens het ministerie bewaakte de agent een grensovergang waar vrachtwagens met hulpgoederen Gaza inkomen. Het ministerie noemde de aanval een schending van het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël en spreekt van een criminele daad. Het Israëlische leger zegt in een reactie dat het gewapende individuen heeft geraakt... die richting Israëlische militairen liepen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil snel strengere maatregelen... na opnieuw een schietpartij in Brussel. Bij een metrostation in Anderlecht kwam gisteravond een man van 19 om het leven. De dader is nog op de vlucht. Ook het schietincident van afgelopen nacht was waarschijnlijk een afrekening in het drugsmilieu, meldt het parket van de stad. Het is de vierde schietpartij deze maand rond een metrostation in Brussel dat te maken heeft met drugshandel. Morgen is er spoedoverleg in het kabinet. Een automobilist uit Zoetermeer wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Gisteren reed hij op een kruising in Zoetermeer een 13-jarige fietser aan... De jongen overleed in het ziekenhuis. De automobilist van 34 zit vast en wordt verhoord. Een ijshockeywedstrijd tussen Amerika en Canada is volledig uit de hand gelopen. In de eerste 9 seconden werd de wedstrijd drie keer stilgelegd vanwege vechtpartijen. Sinds de terugkeer van Donald Trump als president loopt het vaker uit de hand bij sportwedstrijden tussen Canada en de VS. Veel Canadezen zijn boos vanwege de Amerikaanse importtarieven en ideeën van Trump om Canada in te lijven. De wedstrijd eindigde in 3-1 voor Amerika. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat wolkenvelden. Het is een graad of drie, maar door de wind voelt het kouder aan.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 Years. Sixteen, years. sixteen, years. banners united over the fields. Over the fields, while the good shepherd grieves, desperate men, Never men. desperate men, divided, spreading their wings, Spreading their wings, beat the. Calm. From the shadows to the marketplace, merchants like and thieves, hungry for power. My last deal gone down. Last deal gone down. She smelled it sweet, like the meadows where she was born. Where she was born on Midsummer's Eve near the tower. Het is even na vier uur, welkom terug bij Zandvoort op zondag. Op ZFM Zandvoort een leuke uitzending Ik vraag uh, tussen 2 en 5 uur. En deze derde, derde uur van dit programma, die begonnen wij met uh, de single van uh, Bob Dylan. Want, uh ja, over dit soort muziek gaan we het in dit uur hebben, Benno. Ja, dat gaan we zeker doen. En voordat we het erover gaan hebben... zit ik nog even naar de 112-meldingen te kijken. Dat uh, Die meneer van de radio die zei dat er uh, geen uh, verkeersopstoppingen zouden zijn. Maar het uh, kan me niet aan de indruk onttrekken... dat op de A9 links, knooppunt Rotterpol de bij uh, hectometerpaal 42.9c... Dat daar toch wat, uh, wat oponthoud uh, moet zijn. Omdat daar uh, buiten brand was. En die is keurig door brandweer Haarlem geplust. Uh, uh, de, nou ja, dan is het wachten dat dat allemaal weer doorrijdt. Ja, niet veel dag is mensen naar uh, Zandvoort uh, toe vandaan. Nou ja, precies dat soort dingen allemaal. Ja, hè. dat denk ik wel. Hoor. Mooi weer betekent altijd drukte op de weg. En wij zeggen, uh, goedemiddag Roderikeur. Welkom. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Roderick, uh, ja, we, ho we hoorden hem al. Bob Dylan. Ja, en, ja. Um, uh, een nummer uit. Uh, ho hoe oud is hij inmiddels? Bob, die wordt 84. 84. Komende mei. Ja, ja, ja. En Bob staat bekend als uh, enorme lange teksten. Ja, ja. Nou, dat is ook met dit nummer het geval. Hè. We hebben hem wat uh, ingekort. Want anders zou de hele middag uh, <laughs> bijna dit uh, nummer worden. Dit was Bob Dylan met één en, nummer: met 1978 so. van het album Street Legal. Ja. Uh, uit de tijd dat hij ook uh, voor het eerst in Nederland uh, een concert gaf. Mm. En niet zomaar een concert, maar ook, uh, ook gelijk het eerste concert... ...wat ooit in de Rotterdamse Kuip heeft plaatsgevonden. Oké. Okay. Uh, het voorprogramma was uh, Erik mm. Klepten. Niet een kleine jongen. Nee. Had, uh, was dat toen ook al een, een groot artiest, Erik Klepten? Ja, zeker. Ja, die mm. was natuurlijk in de eind jaren 60, begin jaren 70 uit de kriem tijd Hij was zelf ook al als soloartiest. En hij uh, heeft ook worst van Dylan ook, uh, gedaan uh, in die periode. En uh, die mocht uh, het spits afbijten. Ja, ja, ja. ja, ja. En Dylan zelf uh, was voor het eerst in Nederland. Hij was daarvoor natuurlijk in de jaren zestig al in Engeland geweest. En werd hij bestempeld als Judas. Oh, waarom? Ja, omdat hij uh, de akoestische gitaar aan de boom had gehangen. En ging elektrisch spelen. Oh, en dat oh. waren ze niet gewend van een... Uh, Troubadour, folkzanger. zanger. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die, die lange teksten, hè, dat is even, als ik daar even op door mag gaan. Uh, had, zat dat gewoon in de man om gewoon hele lange teksten. moet toch wel redelijk rijmend zijn, denk ik dan nog. Uh, hey, ik heb wel begrepen, af en toe schudt hij ze gewoon uit zijn mouw. Zo. Hij, uh, ja. Het album voor de uh, Street Legal. Uh, was het album uh, Desire. Ja. En daar stond het uh, nummer Hurricane op. Ja. Uh, een nummer over uh, de boxer. Die uh, veroordeeld werd en uiteindelijk uh, vrijgesproken werd. Ja. Um, ja, dat is een nummer van... Uh, uh, zou je het op single verschenen? Uh, maar dan hebben ze de single in twee delen gesplitst. Uh, kant A, het eerste deel van Hurricane. En kant <laughs> twee, uh, het vervolg. Het ja. was het Het, het, het was dat gewoon niet. Hè. En uh, wat ik altijd wel prachtig vond... Hij uh, heeft het een aantal keren live gespeeld ook, Hurricane. Oké. Okay. En dan vraag je je inderdaad af... Hoe onthoud je die teksten? Ja. Want het ja. zijn, zijn lappen van 8, uh, 9 minuten. Het, het zijn wel. Ja, ja precies. En, uh, het, hij heeft het wel zelf verzonnen. Maar uh, desondanks. Uh, want uh, bijna elk liedje van hem, zo noemen ze dat. Hè, tegenwoordig liedjes. Vroeger spraken we alleen maar over singles en LP's. Tegenwoordig hebben ze het al, bij NPO 2 uh, altijd over liedjes. Maar, uh, maar altijd lange liedjes. Hè? Nou, op zijn laatste uh, studioalbum. Ja. Uh, Ruff en Roddy Rhodes... Uh, heeft die uh, CD2... Ja, ook erbij uh, uitgebracht. En dat bestaat slechts uit één nummer. Ciao. En dat duurt dan... 20, 25 minuten. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, je moet wel een lange adem hebben, wil je erin komen. Ja ja ja, ja, ja, ja. En het is ook al wat rustiger de muziek. is niet te vergelijken met uh, dit uptempo, popachtige. Ja, ja, ja. ja. Uh, het is meer uh, jazz-oriënteerd. Uh. Ja, oké. Okay. Maar het is ook al wat ouder. Ja, ja, ja, oké. Okay, ja, en misschien... Uh, uh, nou, ik hoop dat ze geheugen in ieder geval niet in de steek laten. Uh. En vooralsnog uh, voor niet. Ja. Uh, Mag, we, eigenlijk ja. wil ik voorstellen, voordat we met uh, we Bob... Gaan, ja. Hij komt zo meteen ook nog even aan de beurt. Had ik eigenlijk even aandacht voor het volgende. Ja. Volgende: Rob. Doen. Van dit programma Sandport. Op zondag drijven we de Rolling Stones al. Het uur met uh, Snijders, Ben Snijders. En, uh, ja, dat was de single Paint It Black. En toen hadden we het ook even over deze single uit 2023. Uh, de Rolling Stones uh, kwamen in 2023 met een uh, album uh, uit. Hackney Diamonds. En hiervan uh, was de eerste single die ze uitbrachten deze single Angry, Roderick. Ja, en uh, dat album is inmiddels uh, bekroond uh, met een Grammy voor uh, beste rockalbum uh, 2025. Uh, ja, en dan laten ze uh, bands als de Black Crowes, Pearl Jam, Green Day en uh, Jack White achter zich. Dat is toch wel heel bijzonder, denk ik, hè? Die oude rockers. Uh... Die oude rockers, je ja. jonge honden. <laughs> Ze zijn pas 63 jaar bezig. Ja, pas 63 jaar. Dat betekent dat Rob en ik ook nog heel lang radio moeten blijven maken. Rob. Zeker als ze het allemaal willen volgen. Hè? Ja, ja, precies. Uh, even kijken. Maar het ja. Is, ja, hij zingt nu angry en ja. dat, uh, er zit een boodschap in. Ja. Hij vraagt of we uh, boos zijn. Nou, eigenlijk hebben wij wel een reden om een beetje boos te zijn. Oh. Misschien wel een beetje teleurgesteld. Ja. Want? Want ja, de Rolling Stones hadden voor Europa eh, de, dit voorjaar een hele tournee in de stijgers gezet. En voordat die tournee eh, officieel werd aangekondigd, is die al weer afgebroken. Waarom? Reden onbekend. Oh! <laughs> dit zijn we snel klaar. Maar ja, het is wel ja. een grote desolutie voor die duizenden miljoenen Rolling Stones Ja, dat is het zeker. Uh, we hebben vorig jaar natuurlijk wel de die Diamonds Tour in Amerika uh, uh, gehad. Ja. En dit zou het vervolg erop zijn. Uh, vooralsnog uitgesteld. Wie weet, komt er nog wat. Het enige is natuurlijk wel, we hebben te maken met uh, mensen van 82 jaar oud. Ja. Uh, en van Mick Jagger wordt er natuurlijk wel verwacht dat hij levert... Ja. op zo'n podium. Ja, ja, ja. En die kan niet op een stoel zitten, want nee. dan is het niet meer desk Stones. Nee, nee, precies. Dus, dus die heeft wel een zware last op zijn schouders ja. om uh, dat nog uh, op die leeftijd te kunnen blijven presteren. Ja, ja. En als je het vorig jaar uh, zag, en ik had dan het uh, voorrecht om bij twee concerten aanwezig te kunnen zijn, so. ja, dan sta je toch echt versteld van uh, de man zijn uh, energie. Ja. Nou, dat wou ik net aan je vragen. Ik bedoel, jij hebt op alle continenten van deze aardkloten... Ben die uh, uh, stoonsconcerten, heb je ze afgelopen. Uh, dus nog vorig jaar twee concerten gezien. Waar eigenlijk? Uh, in Houston. Dat was het openingsconcert van de Tour... Um, en uh, een paar dagen later in New Orleans. Het oh, nee. Jazzfest. En bij dat openingsconcert zag je er toch nog een... een zeg maar, uh, dat ze even moesten wennen. Of uh, uh, nou ja, um, on, zulke ervaren artiesten en muzikanten... kan haast niet misschien. Wat zij doen uh, is altijd een week of vijf, zes van tevoren... de studio ingaan om te repeteren. Dan gaan ze ja, de nieuwe nummers bijtrekken, trekken. De oude nummers en ook wat... Uh, ...onbekende nummers die ze gaan uittesten. En uh, ja, dan brengen ze dat uh, in, de, in, de, in, de, in de reeks. Ja. Brengen ze dat met natuurlijk alle bekende nummers. Uh, zoals uh, het eerder gedraaide painted Black natuurlijk. Ja. Uh, en uh, dan gaan dan een drietal, viertal uh, nieuwe nummers... ...gaan dan ook uh, in de setlist, waaronder dan ook Angry. Hmm. Ja dat ze die oude nummers nog uit de strot kunnen krijgen. En ze zoiets hebben van... nou, daar ben ik toch wel een beetje klaar mee. Nou oh ja, ze hebben dan... In, uh, in het, op het concert in, uh, in... New Orleans... bij Jazzfest... Uh, hebben ze daar uh, ook nog even... de, de, de, de oude songs... Uh, naar voren gehaald. Want uh, ze hebben op hun tweede album... Hebben ze het nummer Timers On My Side gespeeld. En dat hadden ze eigenlijk... een beetje gepikt... Voordat een Amerikaanse uh, artiest dat nummer uh, zeg maar uh, uitgebracht had. Okay, dus uh, okay. ze had het eigenlijk voor haar voeten weg, uh, weggekaapt. En, en, en praat Jack het eigenlijk dan allemaal nog aan elkaar, uh, de nummers? Nee, bijna niet. Nee, nee. Het is, is, is gasgeven zeg maar. Gas geven, ja. <laughs> nou wij gaan ook gas geven, hoor, met ons, uh, met ons lijstje. Want, eens um, even kijken, wat hebben we nu op, uh, op ons lijstje staan, uh, Roderick? Nou, ik kan me herinneren van onze vorige uitzending... dat jij erg gecharmeerd was van een uh, nummer van de Stones... waarin ze in de studio uh, ja. tussen ja. het nummer door nog allemaal tips aan het geven Ja, maar dat, dat is zo rauw en dat is zo ongecensureerd. Uh, uh, en ja, dat vind ik eigenlijk, dat zijn ze echt. Toch? Ik bedoel, er zit geen compressor overheen of, of wat dan ook. Uh, heb je weer wat voor ons? Uh, ja, ik ga nu even terug in de tijd. Uh, ja. uh, terug naar 1964 september 64. Rolling Stones die zijn bezig om hun tweede LP op te nemen. En uh, nou ja, uh, dat is dan het nummer, in dit geval Suzy Q. Een nummer wat ook bekend is geworden door uh, Creedence Clearwater Revival. Ja. Um, en ja, het nummer is natuurlijk op de plaat verschenen. Uh, alleen wat je ervoor hoort en hoe ze ertoe komen... dat is een mooi voorbeeld van hoe het hier gaat. Het kraakt en het piept... Het is van een oude SZT's opname, een proefpersing. Maar het geeft wel even aan hoe ze in de studio te werk gingen. Ja, ja, ja. ja. Ja. Right. Yeah. We willen komen met de volgende. Dat is They are spectators. Ja, dit klinkt wel lekker hoor. Ja, dit jaar een uh, jubileum hier in Standvoort. 200 jaar uh, badplaats, uh, Benno. Oh ja, Kunnen oh we dat. niet uh, de Rolling Stones eventjes uh, ja, ja. naar Standvoort uh, uh, toe halen? Nou, want waarom dat, niet, dat klinkt wel lekker. En dan je, mogen ze dit soort nummers doen, hoor, wat mij betreft. In 2026 uh, wil de gemeente helemaal een muzikaal evenement op het uh, strand hebben. Daarom, dus, uh, of dat budget uh, wat ze daarvoor uh, over hebben, of dat uh, genoeg zou zijn. De, dat, uh, de, de <laughs> provincie springt al bij. Ja, gelukkig. Het eerste concert van de Rolling Stones was ook aan het strand. Oké. Okay. In het Koerhuis, ja, okay. ja, ja. Het legendarische Koerhuis. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, dus geen gek idee. Nee, Middels helemaal Burgemeester. Zeg uh, Roderick, die sous van dit. Uh, dit is wel een heel bijzonder nummer, denk ik. Hoe kom je eraan? Uh, nou, dit, dit is een uh, acetate plaat Dat betekent? Uh, dat is een, uh, een, een aluminium schijf. Ja. En die wordt in de studio, wordt er lak overheen uh, gebracht. En dan wordt er. Uh, wordt de muziek die band staat, wordt over dat heen geperst. Oké. Okay. Dus heel fragiel. Hoe vaker je draait, hoe slechter het wordt. Nou, je hebt gehoord hoe het ja. klinkt. Het is nog redelijk goed. Oké. Okay. Uh, maar uh, dat is dus ja uh, om voor de band uh, te kijken van hoe gaan de sessies, wat hebben we opgenomen, kunnen we het nog eens beluisteren of weggeven aan, aan, aan uh, uh, DJs of wat dan ook. Bevriende artiesten. Ja. ja. En deze opnames, wel grappig uh, van dit uh, dit dit van het ding, is dat. Uh, er was een, een, een bandje in de Regent Studios in Londen. Uh, die was bezig om uh, wat aan het opnemen. En een van die artiesten die had een uh, gitaar die kapot was. En toen mocht hij dus een gitaar die daar in de hoek stond mocht hij gebruiken. Maar wel voorzichtig mee zijn, want dat was de gitaar van Brian Jones. Dus die jongen heeft dat... Uh, heeft zijn muziek mogen maken. Ja. En zo is hij dus in contact gebleven... en heeft hij deze acetate meegekregen. Ja, ja. Kijk eens wat wij hebben opgenomen. Gaaf, hè? En het, ja. en het grappige is... het eerste album en het tweede album van de Stones... staat vol met dit soort liedjes. Hè? Allemaal rhythm and blues georiënteerde nummers. Ja. Uh, hier staan dan op het tweede album... Staan drie eigen composities op... van Jack en Richard. Uh, het, en de overige negen nummers... dat zijn allemaal rhythm and blues nummers. Hè? Bijvoorbeeld... Wat er ook op staat, is een everybody needs somebody to love. Ja, ja, ja. ja, wat ja, ja. ja. In de jaren 70, 80 uh, ja. door de Blues Brothers ja. bekend geworden. Is. Ja, ja. En dit nummer ook, van wat ik zo grappig vind, is. Uh, uh, starten, herstarten en dan uiteindelijk pakken ze het op en dan gelijk een gelijke klapje erbij. En, uh, en dan, dan loopt ja. het inderdaad in één keer. Hè? Dat, is, um, dat, dat is denk echt. ik. Op elkaar ingespeeld te ja, zijn. Ook, en het, vaak ook bijna live studio-werk is het ja. he, in één ja. teken opgenomen. Oh ja, ja, ja, ja. ja. dat deden ze in die tijd ook allemaal. Uh, ja. dat, nu wordt het sportje voor sportje, instrument voor instrument opgenomen. En dat was gewoon rammen met die handel. He? Zo is dat. Uh, wat gaan wij uh, eens even kijken? Dat um, Suzy Q, was dat we terug naar Bob, hè, Geloof ik? Ja, we hebben we hebben het over Bob nog eventjes. Uh, hij, in tegenstelling tot de Rolling Stones, hij gaat gewoon door. Ja. Hij heeft uh, nu ook weer zijn nieuwe tournee aangekondigd. Oké. Okay. In Amerika dit keer. Afgelopen najaar is hij ook in Europa geweest. Of dus na nou, voor je, Roderick, moet je weer naar Amerika. Nee, dat is, zover, zover gaat het bij Bob niet. <lacht> en bij Bob is het zo dat uh, de, de muziek uh, begint meer in een, in een jazz combo te geraken. Oké. Okay. En hij, uh, hij herschrijft al zijn composities naar dit soort uh, rustige... Uh, composities dan. En ja, je moet zo'n avond wel uitzitten. Okay, ja. Ja, als je naar een concert gaat. Ja, okay. uh, maar goed, hij heeft weer een tour aangekondigd hè. Uh, in Amerika. Hij blijft maar doorgaan. 84 wordt hij, hè, zoals je uh, zelf ja. al gezegd um, En hij uh, is weer uh, verder met zijn Never Ending Tour uit 1990. Uh, blijft maar doorgaan. Dus uh, wat wij hier hebben is een stukje uh, wat is opgenomen. ...tijdens het concert in de AFAS... ...tijdens het laatste concert in Nederland... ...en dat is het nummer My Own a Version Of You... <hums> van uh, Bob Dylan in Nederland in uh, de AFAS uh, Live. Ja, wat een, uh, wat een mooi nummer trouwens, uh, Roderick. Ja, en dat staat dan op zijn laatste studio-LP, uit uh, 2020, uh, Raw, Raw and Rawdy Ways. De, ik, ik begreep van je, de, jij was bij dat optreden en, um, en, en Dylan die wil dan niet dat je je telefoon de zaal mee in, inneemt. Hè? Net, uh, Hij had weer wat nieuws uh, bedacht, inderdaad, oh. ja. Ja. Was, was hij daar uh, de enige in of deden meer artiesten dat? Uh, ja, um. ik, ik heb het alleen bij Dylan meegemaakt. Uh, het was zelfs zo erg dat uh, de telefoons moesten dan, als je hem toch bij je had, ja? in een speciaal tasje gestopt worden. En die werd dan dichtgeklikt. Uh, en dan kon je met een magneet kon je dat naderhand weer open krijgen. Oh, oké. Okay. Ja. Zo. En dat werd, uh, nou dan allemaal hopen en bidden dat het uh, netjes voor je bewaard wordt. Ah, ik, heb, ik heb gezien in uh, de concerten daarvoor, in de speelde hij in Carré. En uh, vlak naast me zat een, een jongen en die uh, maakte het in de pauze met zijn mobiele telefoon een foto van het podium. Dus er was helemaal geen artiest. Nee. Niks te vinden. Alleen wat gordijnen en uh, wat apparatuur. En die jongen die werd bij zijn kenskraag gevat en die werd naar buiten gehaald. <laughs> Ongelooflijk! Maar waarom wilde hij geen. Uh, stond stond op, hij vanwege dat filmen zeker. Geen foto's maken. Geen ja. foto's, geen filmen, want dat leidde af of zo. Dan was er zo'n klerenkast die zijn werk deed en die vond het nodig om dan die mensen ja, ja. Uit te zetten. Maar hij wilde rust in de zaal. Ja, en hij staat altijd onder een kaars uh, te spelen. Geen, geen verlichting. Want oh. hij is ook bang natuurlijk dat er. Uh, filmopnames gemaakt worden. Oh. Hij is daar heel extreem in. Ja, ja. worden er niet door, door hemzelf, zeg maar, vanuit de platenmaatschappij dan opnames uh, gemaakt? Nauwelijks, nauwelijks. Heel incidenteel gebeurt er wat, maar uh, het is echt op, uh, op één hand te tellen, zeg maar. Hm. Ja. ja, ik zit me dan nou te vragen, waarom wil de beste man dat dan? Uh, maar even, uh, waarom, wat heb jij met Bob Dylan? Wat heb ik met Bob Dylan? Uh, ja, natuurlijk, ten, ten eerste zijn muziek. En het is bij mij met een paplepel ingegoten. Oké. Okay. Mijn uh, oudste broer, die mij helaas ontvallen is... Uh, die uh, was in het begin jaren 60 al met Bob Dylan in de weer. Die kreeg vanuit Amerika zijn LP's opgestuurd. En die had ook een radioprogramma bij uh, De Vries van de Vara. Mm. En die had aanbevelingen en die deed ook uh, uh, uh, muziek aanleveren voor de programmering. En uh, die deed ook een aanbeveling van de artiest Bob Dylan... En het grappige is, toen, uh, toen uh, mijn moeder uh, overleed, uh, kwamen we die brief weer tegen die de Vara terug had gestuurd. En daarin stond van, ja, er zijn zoveel van die folkzangertjes met een gitaar en een mondharmonica. <lacht> Wij hebben er niet zoveel vertrouwen in ja, ja, ja, wat dat ja, wat ja. gaat worden. En kijk nou eens wat het allemaal geworden is. Dat ja. is uh, ja, ja. We gaan naar het uh, volgende nummer. Uh, eens even kijken Die, uh, over welke artiest hebben we het dan? We, we gaan even door uh, naar een oude, andere oude rot uit het vak. Bill Wyman. Oké. Okay. Ja, ja, de bassist van de Rolling Stones. Ja. Uh, de afvallige, noemen ze hem wel eens. Oké. Okay. Omdat hij in 1993 besloot om te stoppen. Beetje dom misschien achteraf. Ja, hij kiest daarvoor. Ja, hij ja. kon het allemaal niet meer trekken. Oké. Okay. Ja, dat kan ook natuurlijk. Hè? Dat je om te veel wordt altijd reizen. En inmiddels is hij al langer weg bij de band... dan dat de band uh, uh, met hem bestaan heeft. Hij is solo-carrière begonnen. Ja, hm. ja, ja, met de Rhythm Kings. Uh, en, en, en inmiddels heeft hij dus uh, op zijn 86ste... weer een nieuwe album uitgebracht. Oké. Okay. Uh, vorig jaar uh, opgenomen. Uh, en ook Bill uh, weet Bob op zijn waarde te, uh, te waarderen. Ja. En hij speelt dus uh, op zijn plaat uh, het nummer uh, Thunder on the Mountains. En dat uh, kunnen we nu. Thunder on the mountain, fires on the moon The rock is in the alley and the sun by soon Today's the day, gonna grab my bass and blow But it's hot stuff here and it's living where I go i was thinking about jerry lee hoping he was fine he was born in hell's kitchen and living down the line i wonder where Doels van deze cd je een hele mooie oude auto staan. En dat ja, heeft natuurlijk alles te maken met de titel van het album Drive My Car, Roderick. Ja, inderdaad. Uh, mooie tekening. Uh, en uh, ja, Bill uh, heeft niet veel anders gedaan dan wat hij met zijn eerste en zijn tweede solo-LP uh, deed. Uh, in Monkey Grip en Stone Alone. Daar hmm. ik eigenlijk nu de weg weer uh, voortgezet. Uh, ja, uit de jaren zeventig was dat. Ja. Weinig verandering. Lekkere deuntjes. Ja, en Bob even in het zonnetje zetten. Ja, zo is dat. Zo is dat. Voor de mensen die misschien iets uh, raars hebben uh, ervaren. Uh, in ieder geval zoals wij hier in de studio. Dat, uh, we hadden een stroomdipje. Dus ik hoop niet dat uh, bij uh, jullie... Uh, bij ons doet alles het weer, maar, uh, maar bij de mensen thuis hoop ik dat het ook allemaal weer goed is gekomen. Het kwam toch niet door die Rolling Stones? Uh, nee, joh, nee, dat ligt allemaal niet uh, aan ons hoor. Dat is uh, allemaal buiten onze macht. Uh, Thunder on the mountains, hè? Dus uh, ja, ja, dan je dat. <laughs> ja, dan krijg je dat. Ja. En het is nog wel onbewolkt. Eens uh. even kijken, Roderick. Uh, waar uh, gaan we nu naartoe? Nou, We gaan nu uh, door naar uh, de Nederlandse band My Baby. ja. Die hebben Afgelopen najaar hebben die een uh, akoestische theatertour gedaan. En, uh, een drietal is dat. Uh, en die maken hele opdwepende muziek. Ze uh, zijn ook zeer bekend al in het festivalterrein. Oké. Okay. Um, ja, ik moet eigen uh, mea culpa, mea culpa zeggen. Want hier, uh, je schrijft in het, uh, in het script. Uh, na 50 jaar stoppen, stoppen ze ermee. Maar ik had nog nooit was ze gehoord, terwijl het wel mijn 50 jaar zijn. Dat is, uh, hoe zit het bij jou Rob? Nou, dan ben je even buis, want dat is uh, iets anders. Oh, dat is iets anders. Oké, okay, uh, oké. Okay, dit, okay. uh, dit zijn een stelletje jonge honden. Oh, oké, okay, oké. Okay. Cato uh, samen met haar broer Joost in ja? Dijk. En uh, op gitaar uh, Daniel de Vries, jong uit Nieuw-Zeeland. Ja. En uh, ja, die hebben op hun eerste LP... Uh, ook een Bob Dylan nummer uh, gekofferd. Oh, oké. Okay, ja. uh, Ik Met de ook zo het. actuele Masters of War uit 1963. Oké. Okay. Uh, van het album The Vieweling Bob Dylan. Ja. Oké, okay. en dat gaan we nu... Dat nou gaan, gaan we, we luisteren. Oké, okay. ja. komt-ie aan? Nee. Dat, dat is niet goed. Dat gaat niet goed. Nee, we hmm. moeten... Oh, je, je hebt, ben je, ben je opgeslagen? We <laughs> moeten track 6 hebben van die... Trek, Nee, track 6 hebben we niet van die track, CD... Track. Drie, vier, we gaan even zoeken trek, naar het live Trek, trek vier, ja, daar komt hij aan. Het is, is het wel. deze dan? Ja, ook okay. ja, gelukkig. We hebben het goede nummer. Kom je, masters of war. You and You to build the death place. You to build all the bones. You to hide beyond war. See your little to toy You put a gun in my head the water can never be heard, fear that bring children into the world. Anders uh, zaten we nu al op vijf uur, denk ik, hè, Roderick? Met de master's voor. Ja, die gaat ook nog even door, ja. ja zeker. Hadden we toch nog last van een stroomdipje? Ja, een stroomdipje, Ons joh. Op speler was het uitgevallen. Ongelooflijk, uh, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, Niet te geloven. Jongen, jongen. Nou, dat was uh, inderdaad uh, lekker opzwepende muziek, Roderick. En, um, en ze houden het tempo er lekker in. Uh, eens even kijken, we gaan uh, nu naar uh, de band. De band, noem ik die? Naar Barrelhouse. Barrelhouse. Een andere Nederlandse band. ja. En, en die hebben uh, na 50 jaar uh, hebben aangekondigd ermee te gaan stoppen. Met de roots uit de regio Haarlem. Ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, en dat kennen we ze nog niet, hè? Wat erg, hè? Oh, gaan we diepen. Ja. Het is eigenlijk de Nederlandse bluesband. Oké. Okay. Uh, in de jaren 60 hadden we Cuban Blizzards. Ja. Uh, Oscar Benton met zijn bluesband. Ja. En uit Oscar Benton zijn bluesband is eigenlijk Bell House. Uh, ontrokken. Oké, okay, oké. Okay. Ze dus zijn voor zichzelf begonnen. Ja. Dus, ja. En uh, Bell House zou uh, zijn tournee afgelopen december uh, uh, hebben afgesloten. Ja. Uh, Zij het niet dat uh, de gitarist Johnny Laporte uh, ziek is geworden. Die had hartproblemen. Uh, inmiddels is hij gelukkig weer beter. En de laatste deel van de concerten staan aangekondigd voor uh, dit voorjaar. Uh, maar wel een afscheid Nee. Ja, dus wil je Barrel House nog live meemaken? Dan moet je dat even googelen. Uh, hebben ja. gelukkig nog wat te goed, ja. En dan ja, precies. Naar het mooie het is het geeft uh, ons de tijd. Ja. Om even terug te komen op uh, Johnny ja. Porte. Die heeft uh, zijn grote voorbeeld Oscar Benten. Heeft hij uh, samen twee uh, hele mooie projecten mee gedaan. Uh, Oscar was herstellende van een uh, hersenbloeding. Zo. Ja. Dat, uh, ook niet mee. die zat in het uh, verzorgingshuis Felsen duin. ja. Uh, en Johnny had de muziek allemaal al in zijn home studio opgenomen en het ging met de muziek naar Oscar toe en liet hem uh, uh, woord voor woord, regel voor regel uh, de de de vocalen in uh, zingen okay. in Felsen duin. Ja. Wel zo duidelijk als opnamestudio. Ja, ja, ja, ja. Iets, een soort van therapeutische uh, basis uh, zag je Oscar ook weer ja. erbovenuit erboven, komen. Ja, ja. De muziek helpt. Hè? Dus ja, de muziek ja, ja helpt. Het, Zeker. het prikkelt inderdaad helemaal de hersenen. En ze hebben natuurlijk ook uh, nog een aantal concerten kunnen en mogen doen... voordat Oscar uiteindelijk uh, is overleden. Oké. Okay. En uh, een mooi voorbeeld van wat er tot stand is gekomen... is uh, het openingsnummer van het album I'm Back... Het 2018. Mm. Fast train. out of town a quarter to nine. Home, my told. Had to see my mom and dad. Had a mind of traveling. Right, brain, right. On the train, I met a man, Benjamin Wild. He got stuck in conversation, kinda heavy. He told about his life, why he was leaving. He had a mind of traveling. Ride, train, ride. Ride, train, ride. Running wheels right on Something coming Ride, train, ride After five hours of talking, Benjamin left the train. He didn't say a word. No. The tear drops in his eyes. From that moment, I knew I wouldn't see him again. He had a mind of living, ride, train, ride. Last week at a station, I was standing in line, I took a fast train out of town, a quarter to nine, then I saw Benjamin and his family running for a train, never felt so happy, Ja, ik denk dat de meeste luisteraars van ons dit wel een lekkere nummer vinden, Roderick. Ja, nou dat, dat, daarom hebben we hem ook gekozen. Zeker, nou heb je heel goed gedaan. Ja, ja we, we hebben nog tien minuten te gaan. Daarin gaan we nog twee mooie platen draaien. Maar uiteraard willen we ook nog wel wat horen over die platen en over de artiesten natuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik was vorig jaar was ik dus op het New Orleans Jazz Fest bij de Rolling Stones... Uh, die daar dus uh, ja, toch wel wat aparte dingen uit de kast hadden, Zo onder andere dus het nummer Time is on my side. Met de originele zangeres erbij op okay. het toneel. Mm. Prachtig, keurig, netjes in een jurkje. En Jack er heel galant, zoals hij kan zijn, naar nou, dames. Uh, hebben ze samen dat duet gedaan van Time is on my side. Oh, gaaf. Uh, maar het, het grappige is dat hele New Orleans tijdens de Jazzfest, dat is een week lang... Die stad die ademt, muziek. Ja, dat voel je helemaal. Als je daar door de binnenstad heen loopt... staan ze onder de afdakken te spelen. Elke kroeg dendert de muziek eruit. <laughs> Geweldig. De -muziek. Ja, ja, de bluesmuziek. De Cajun, de Sidego... Okay. en de country. Oké. En die country, daar wil ik het nu even over hebben. Ja. Ja, het was ook net dat Beyoncé... Uh, haar country album had uitgebracht. Met het uh, zeer aanstekelijke... Texas Hold'em. Uh, waarvan ik zeg, dat is al te vaak gedraaid. Um, dus doen we er alles. Pakken we wat anders. Ja. En, uh, wat heeft zij gedaan op het album? Een aantal covers. Uh, onder andere een nummer van een andere, zeer grote uit de popgeschiedenis, de Beatles. En zij pakt het nummer uh, Blackbird, pak zo aan. Blackbird singing in the dead of night.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 Take these sunken eyes and learn to see all life. your lies. You were only waiting for this moment to, to be, be free. Blackbird fly. fly, fly Blackbird fly, fly, fly. Into the light of a dark black. A dark black night. Blackbird singing in the dark of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. On your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for, for this, this moment, moment to, to arise. arise. You are only waiting for this moment to arrive. Ja, dan dus zeggen we erbij. Ze het toch weer, hè? Deze Beyoncé. Ja. Lekker Blackbirds. Gewoon een uh, lekkere uh, lekker uitvoering uh, van, uh, van deze single. Ik denk, ik denk als je dit live uh, aanhoort, dat je zowat van je stoeltje afvalt. Uh, en heel veel dorst heel, krijgt. Heel gevoelig. Ja. ja. Het laatste, Rodrik alweer. Zo'n uurtje vliegt voorbij. Ja. Uh, nog een, uh, een band die zijn afscheid heeft aangekondigd, uh, de Electric Light Orchestra. Oh, die gaan uh, komende zomer in Hyde Park hun laatste concert geven. Oh jee. Uh, geen onbekende, ook niet als we even terugkijken naar Bob Dylan, want Jeff Lynn zat natuurlijk bij Bob Dylan in de band, de uh, Traveling Wilburys, hè, de gelegenheidsformatie, met uh, bekende nummers zoals Handle with Care en End of the Line. En wie zaten daar nog meer bij? Een George Harrison. Tom Petty, so. or, uh, Roy Orbison en uh, Jim Keltner. En yep. alleen Bob Dylan en Jeff Lynn. Uh, kunnen we dat nog na vertellen? Dat zij is om te vallen. Ja, dat, dat gebeurt op een gegeven moment. Dat heb je met mensenlevens. Ja. Niemand is een, du een duizendjarige eik. Dus, uh... Nee, maar heel veel bands gaan dus stoppen ook, uh, Roderick. Hoeveel grote namen houden we eigenlijk nog over? Voor de mensen die uh, echt een beetje in uh, die, uh, dat uh, tijdstip zitten, zeg maar. Of, ja. uh, die tijd. Ja. We zijn wel bezig om een, een tijdperk te, te af te sluiten inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Maar er komt gelukkig steeds weer nieuw bij. Hè? Dat is ja, ik zeker. Dat hebben we vandaag ook kunnen laten horen. Ja, precies. Nou Roderick, we gaan alvast afscheid nemen, begrijp ik. Um, dus hartelijk dank voor je komst naar de studio in Zandvoort. Dat is maar waar genoeg. Ja. ja, en voor ons ook, want nu hoeft erop even geen muziek uit te zoeken. Dat vind je ook wel fijn. Even lekker een uurtje niks doen. Ja, en ja. even andere muziek horen. Ja, zeker. En Met dat de mooie ik, verhalen erbij. En daar ben ik heel blij mee. Ja, precies. Mooie uur om mee te maken ook. En mooi om deze Zandvoort op zondag mee af te sluiten, Benno. Ja, en Roderick, aan jou het laatste woord. Welk nummer gaan we luisteren? Ik heb de titel hier aangepast. Uh, oh. ILO dus uh, live vanuit Wembley. Weet ILO dat ook? Dat je uh, je, aan... Ik heb er een S achter gezet. Oh, Turn to stones. Oké, okay, leuk. Oké, okay, nou die gaan we draaien tot aan het uh, nieuws en uh, weer. En dan hebben we nog even 30 seconden om vol te praten, Berno. Dus, uh, oh, mooi. Ja, nou ja, wij zeggen ook uh, bedankt voor het luisteren natuurlijk uh, ja. tegen iedereen. Deze extra editie weer van Zotvoort op zondag. Over een maandje dan uh, spreek je ons uh, vast en zeker wel weer. 30 Hoor je maart. Hoor ons? 30 maart? Ja. Op de Stanfordse op de Radio. En uh, voor nu uh, nog een hele fijne zondag verder. En geniet van de zondagavond. Met heel veel mooie sport ook natuurlijk uh, op televisie. En op de radio heel veel lekkere muziek. En uh, hier komt de plaat uh, die nog beloofd is uh, door Roderick. We gaan hem uh, bijna helemaal voor je draaien. Tot aan het nieuws en weer. Bedankt. Dag.